We zijn er heel erg blij mee. Whitney Houston is weer helemaal terug en dat bewijzen met deze single de Million Dollar Bill. Jorden bij CFM Support. En uh, ja, vorige week zondag uh, kwam hij aan, he, de Goedheiligman hier in Zandvoort. Uh, groots ja, feest en groots onthaal uh, hier in Zandvoort. Groots... Met heel veel mensen. Groots onthaal, ja. Zo heet. Het was natuurlijk, uh, ja wat dat betreft uh, heeft Zandvoort zich weer van de goede kant laten zien. Want ze hebben de Sint op een uh, geweldige manier uh, uh, een groots onthaald. En uh, hij was vergezeld, dus wel een hele grote groep pieten vond ik. Werd hij met de reddingsboot Anapolissen An aan wal afgezet. Door het weer was het in eerste instantie niet al te druk op het strand voor de rotonde en op het Badhuisplein, maar toen dus en precies om 12 uur ging de zon natuurlijk schijnen want toen kwam uh, Sinterklaas aan. Uh... In vergelijking tot vorig jaar toch meer kinderen en meer ouders op de been. En met name op het raadhuisplein stond het zwart van de mensen. Het duurde trouwens even voordat Sinterklaas, nadat hij van zijn paard was afgestapt... en dwars door de menigte naar de trappen van het raadhuis liep. En uiteraard de nerveuze, we hadden het vorige week ook al over op zondag... tijdens de live-uitzending, was de nerveuze burgemeester Niek Meijer en zijn vrouw... kon hij daardoor dus de hand schudden. De burgemeester verwelkomde de Sint vanaf het bordes... En informeerde direct of de pakjes allemaal alweer aan boord van de pakjesboot waren. En of ze al droog waren. Want het was nog wat hè, toen ze hierheen kwamen. Ja, dat ze allemaal in het watervindelijk. Noodweer. En uh, ook was de vraag natuurlijk gerechtvaardigd of de mijter van de Sint alweer boven water was. Nou, hij stond naast en had hem op. Dus die vraag hè, vrij duidelijk. De Goedheiligman kon de burgemeester uiteraard de dus geruststellen. Alles was weer als vanouds. Nadat samen met de menigte enkele Sinterklaasliedjes liedjes waren gezongen, waaronder ook moderne en, uh, liedjes, nam de Sinterklaas afscheid van de burgemeester en zijn vrouw en stapte hij op zijn Amerigo om de tocht door de winkelstraten van Zandvoort te maken. En smiddags was, was de Korver sporthal bijna te klein voor het Sinterklaas spektakel. Circa, let wel, 230 kinderen hadden een kaartje kunnen bemachtigen... om dit geweldige initiatief mee te kunnen maken. Ze maakten de vele aanwezig, zo, zij maakten de vele aanwezige Pieten op allerlei manieren duidelijk... dat zij ook een pieten diploma konden behalen. Het was opnieuw een geweldig en perfect georganiseerd feest... de intocht van Sinterklaas vorige week. Weer een uh, groot feest en uh, Daniel Lefferts uh, is aangeschoven... Want wij willen graag weten wat de Sint en zijn Pieter de komende dagen allemaal gaat doen. Nou, wat dan. denk je? Wat denk je? Pepernoten strooien. Dat doen de, de Pieter sowieso. Cadeautjes ja, geven. Over, dus de daken, de over, die, over de daken. Voor de kinderen de daken die de schoen gezet hebben. Over de daken heen lopen. Maar volgende week zondag is hij uh, ook weer in Zandvoort. Dan uh, komt hij op de feestmarkt. De feestmarkt. De grote de feestmarkt. feestmarkt. En dan gaat hij rondlopen door, door de pijn. En uh, uh, over de markt heen lopen. En... Uh, hij komt even een babbeltje maken met de kinderen ook. Zo. Oh gezellig. Doet hij goed? De 29ste. Luisteraars, de 29e. Tijdens de feestmarkt kunnen we dus kan Sinterklaas met zijn Pieter weer achter de présence geven. En dan kan je ook weer een rondje schaatsen op het gas. Daar zijn we zo blij. Ja, daar tuurlijk. we is gebruikt op terug. Tuurlijk, tuurlijk. Maar hoe is het met Sinterklaas? heb je nog gesproken van. Ik heb hem nog heel even gesproken het gaat goed met hem. Hij is. Hij, hij, hij, hij vond het echt leuk vorige week ja. in Zandvoort te komen. Helemaal met, met een boot. Alleen één, Piet, was een beetje, uh, beetje zeeziek geworden op, het, op de boot. Ach. Ach ja. Hoe gaat het nou met hem? Ja, die gaat wel wat beter, want hij heeft, uh, heeft zeewater over zijn voet heen gehad. Ja, want het was nogal vrij ruige zee. Ja, het was wel heel, heel, heel ruige zee, ja. ja. Maar... Uh, Ah joh. Het, kon, het is allemaal goed gekomen met Sinterklaas en met Pieter allemaal. Het, het was ook heel gezellig, vond ik. En, uh, en wat van Sinterklaas van de Korver uh, festi festiviteiten? Ja, dat, dat vond hij helemaal een uh, spektakel. Om, ja. het, om de, al die kinderen zo vrolijk te zien. En, uh, en, ja, uh, en bezig te Bez, bezig, bezig te zijn. En, en, en, en, is het, klopt dat dat ze een Pieter diploma konden, uh, ja, konden krijgen? en dan konden ze ook een medaille krijgen. Zo zeg. Echte Pieter medaille en Sinterklaas medaille. Geweldig, wat zullen die kinderen genoten hebben Hey Daan, ik heb uh, gehoord uh, van een uh, andere zwarte Piet Dat de muziek Piet, de, de Piet, Dat hij uh, actief was uh, op het uh, Raadhuisplein Weet jij daar wat van? Ja, dat heb ik ook gehoord uh, Ik was eigenlijk aan het werk, maar ik heb wel wat dingen gehoord Over, over, de, die, uh, over de DJ Piet en uh, de Piet en uh, de Piet. Dat was gezellig daar Ja En, en was iedereen uh, danste lekker mee ja, was, ja, ja, die danste ook lekker mee, ja en het leuke is, het zijn niet meer die oude liedjes. Hè? Het zijn ook moderne liedjes uh, tegenwoordig. Ja, ja, ja. Het is niet meer wat wij van vroeger nog kennen, van, uh, van Sinterklaas Kapoentje en uh, dat soort dingen. En Zwarte Pieter ging uit fietsen? Ja, ik nee, zie je. Echt up-to-date. Uh, ja. dus en een dus... beetje blues, hè, hoort er ook bij. De, de, de muziekpiet heeft een heel mooi bluesnummer geschreven: ja. Zwarte Pieter Blues. Oké, okay, dus laten we even me horen. kijken of we mee kunnen zingen met deze plaats. Ik ben de muziekpiet, want ik hou van muziek. Laat maar wat hoort, u, Ik Ben dol op zingen. Daarin ben ik uniek.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 Tell me, het Oh ja, piano! Huh? Met uh, witte en... Uh, ah, de <laughs> ja, lekker! <laughs> het maakt me niet uit Nee, ik doe wat ik doe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 Later. bij ja. hier bij voor nou, Het is gewoon zo geweldig deze muziek ja, de, Albert-Jan. We hebben een goede muziek Piet dit jaar mee. Dus uh, wat dat betreft mag Sinterklaas wel weer blij zijn. Ja en volgende week uh, zondag uh, dan uh, loopt uh, Sinterklaas zeg maar, ook op de, op de feestmarkt. Ja. En dan gaat daar weggeven 25 cadeaubonnen om uh, gratis te schaatsen. Oké, okay, schaatsen. Ja, dat is natuurlijk het woord, het bruggetje. Hè? Want, luisteraars, als u vanmorgen Goedemorgen Zandvoort heeft gehoord, heeft u er al wat van, van kunnen vernemen. Maar uh, mocht u dat gemist hebben bij deze? Ja, er komt een heuze ijsbaan in Zandvoort. Weliswaar tijdelijk, maar van 27 november tot en met 4 december kan er geschaatst worden op het podium op het Gasthuisplein. Een subsidie van de, gemeen, een subsidie van de gemeente gaf afgelopen dinsdag de doorslag. Een zeer enthousiaste Bart Schuitenmaker van Café Het Wapen van Zandvoort deelde dinsdag verheugd mee dat de financiële basis om verder te gaan met de kunststof ijsbaan rond is. Nu hiervoor een subsidie van de gemeente verkregen is. De ijsbaan zal dagelijks geopend zijn van 3 tot 11 uur s'avonds. Natuurlijk zal er een koek- en zopitent zijn en gezellige muziek. Dat gaan wij verzorgen, ja, ja, Ja, ja, ja. Wat goed, dat gaan wij verzorgen. De kosten bedragen 3,50 per uur en indien nodig kunnen schaatsen gehuurd worden voor het bedrag van €2,50. Mede door de subsidie mogen de basisscholieren en bewoners van Nieuw Unicum op speciale invalide, schaats, uh, invalide schaatsstoelen gratis gebruik maken van de ijsbaan. De kerstfeer zal nog extra versterkt worden door de feestmarkt, uiteraard zoals al genoemd, op 29 november. Waarbij op het nieuwe parkeerterrein, op het Gasthuisplein, ja, een levende schaapskooi te zien zal zijn. Maar schaatsen, skating in Zandvoort. Skating, het is gewoon geweldig Albert-Jan. Ja, geweldig initiatief. Hartstikke mooi dat de gemeente daar ook uh, een positief advies heeft. Complimenten daarover. Ja, waarvoor onze complimenten. Uh, heerlijk vanaf 27 november tot en met 4 december van 3 tot 11 uur. Elke dag gezellig schaatsen. onder het genot van een hapje, een drankje en een muziekje. En die jeugd krijgt dus uh, van Sint 25 schaatserondjes cadeau. Prachtig. Mooi. plaatje maar weer dan. Prachtig. Machtig prachtig. Je moet altijd zo even. Mooi, <laughs> mooi hè? Hoe zou het komen dat ik mij zo anders voel?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 Muziek niet, het is Ik ben verliefd, zij is verliefd. Maar op wie dan zeg ik niet: ik ben verliefd, zij is verliefd. ZANG Maar, die heeft toch die heeft die geen goede postuur. Die kan niet zingen zoals ik heeft. Hij heeft slecht postuur. De, story, de single van de Testpiet. Wat is die leuk hè? En ik ben verliefd. Daarachteraan veel collins en so, studio. Ik heb dat artikel nog voor me over de feestmarkt en er staat boven. Schaatsen met Sinterklaas op de feestmarkt in Salford. Gaat Sinterklaas ook schaatsen? Dat is dan weer de vraag natuurlijk. Als hij er maar voor verzekerd is. Ja, zeker. <laughs> nou, in ieder geval leeft het Gasthuisplein. En morgen is er uh, weer het een en ander te doen uh, in het uh, wapen van ja. de Zandvoort. Want de Beatles komen naar uh, het wapen. Ja, dat en... meen je niet. Ja, en, en iemand die daar alles over kan vertellen is onze enige echte Jacques Jongmans. Sjak, goedemiddag. Onze ja. eigen Beatles. Sjak, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Sjak, wat gaat er morgen vanaf 3 uur in het wapen gebeuren? De Beatles. De Beatles, een hele middag lang, van drie tot, uh, tot een uur of zes, zeven. Alles wat ze ooit gemaakt hebben, ook afzonderlijk als uh, solo uh, artiest. Zowel solo als, als met de band, maar uh, yeah. die, die platen zijn natuurlijk nu helemaal grijs gedraaid al. Maar jij hebt daar iets op gevonden? Nee, ik niet, maar de technici van Every Road, Road Studios, die zijn uh, vier jaar bezig geweest met alle opnames die ze hebben van de Beatles als groep. En die hebben die uh, nauwkeurig beluisterd en bekeken en gewogen. En hebben daar een, uh, een nieuwe master uit samengesteld. Die sinds uh, kort op de, op de markt. is. Ik denk dat het begin uh, september was dat hij erop kwam. Een box met alle cd's van de Beatles. Helemaal uh, in een nieuwe versie. Echt een nieuw geluid. Zonder dat er gebruik is gemaakt van allerlei elektronische uh, uh, foefjes. Maar voornamelijk door gewoon te luisteren met het oor. Okay. Nou, Jacques, over dat oor uh, gesproken. Ik heb gehoord dat over heb die, ik die schoongemaakt. Ja, die digitale <laughs> mastering van, uh, van de Beatles. Ik hoorde ja. dat het een klein beetje tegenvalt, dat je dat verschil eigenlijk uh, nauwelijks hoort. Wat is jouw ervaring uh, daarmee? Nou, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik luisterde naar de eerste, de eerste opname uh, en ik, uh, ik hoorde eigenlijk direct al een verschil. Oh, toch wel. En het verschil dat zit hem niet zozeer in dat je een totaal ander geluid krijgt, maar je hoort meer. Uh, er blijkt op uh, bepaalde opnames gewoon uh, bongo's meegespeeld te hebben die je op het origineel eigenlijk niet hoort en die er nu keurig uitkomen. Dat soort, in dat soort kleine finesses zit de verbetering. Oh. Het is niet zo dat als je hem uh, in je CD-speler stopt dat je gelijk zegt van wauw, niet geweten dat ze ooit zo geklonken hebben. Maar voor een echte Beatle is, uh, is het een openbaring. Oké, okay, dus uh, wat komt er allemaal langs uit? De witte dubbel LP, de, be de bekende? Alles, alles. Alles, de gouden de oude. De masters, alle EP'tjes. Ja. Uh, uh, Noem maar op, alles. Gewoon alles, alles is er. En ik heb begrepen dat uh, het wapen, uh, de, de hapje en het drankje er ook op heeft aangepast. Want ik, ik lees hier dat er vis uh, en chips zijn en Guinness bier. Dus het wordt echt de Engelse, uh, Engelse middag. Een Engelse middag, ja. Okay. Ja, ja, ja, ja. vischips, zijn in een oude krant en uh, een plastic beker met guinnessbier. Nou, nee, me... dat zal wel niet, dat zal wel anders zijn. <laughs> Oké, okay. nee Jacques, geweldig initiatief, hartstikke leuk. Kun je nog even zeggen vanaf hoe laat tot hoe laat je in het wapen... Uh... Op, uh, het is vanaf uh, drie uur tot, uh, nou ja, pak weg een uurtje of uh, zeven. Geweldig, ja? gezellig, nou heel veel plezier morgen en zullen we even Dankjoh. een bietoplaat gaan draaien voor je. Dat is goed. Albert-Jan heeft uh, Tell Me Why uitgekozen. Van ja, de ty Typisch Albert-Jan. Ja, hè? Van de LP. Ja, he. Herken oh, je hem weer Hard aan. Day's Night. een van de, mijn favoriete L albums. Nee, Jacques, waarom? we gaan elkaar morgen zien. Waarom? waarom, waarom, waarom? Omdat daar ook nog een ander nummer op staat, wat ik ook heel mooi vind. Maar dat heb ik toevallig net niet bij me. Waarom? Ja, dat hoor je morgen waarom? wel. Waarom heb je die ja. niet bij je? Nou, we, we gaan hem gewoon draaien. Ik okay, hey, dank wel, jullie wel. Veel plezier morgen in Het Wapen. Ja. Beatlesdag. Zo leuk, hè? Dan heb je zo'n collega tegenover je die helemaal uit zijn dag gaat bij deze plaat van de Beatles en Tell Me Why. Helemaal te gekke muziek. Echt uit, uh, uit mijn tijd. Dus, nou, volgens uh, mij is deze nog niet geremasterd, zoals ik hem nu hoorde. Maar, nee, deze dat, nog Nee, nee, nee deze hij, deze hij nog kraakt iets. er nog behoorlijk. Maar dus, ik, uh, <laughs> ik, ga, ik zal morgen aan Chacolay vragen of hij de geremasterde versie wil draaien. En ook die andere natuurlijk, hè? All My loving. Oh ja. Maar daar dus, staan we mee Ze hebben zoveel mooie platen gemaakt. Prachtig. Nee, ik maar je bent op. of beatle of je bent absoluut stone, geen, geen beatle fan en een stone ja, zegt. Of Stones of beatle Oké, okay, no. hey, we zijn ook te vinden op internet en daar kan je ook live meeluisteren. Althans, als de streamer het doet. Oké, okay. nou meestal wel hoor. Dus Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Zfm.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 Messed up deals under the tables. You think that you smart, but fool, I'm the smartest. You can't make no money if you can't keep an artist. Sign the dotted line, put them on the shelf, break 'em off some crumbs, keep the rest for yourself. I know how it goes. Treat an artist like you know. Fly cars, gold clothes, but no dope. Since it's all business, I'ma handle mine. Keep track of my stack down to the very last dime. 'Cause in this rap game, it's all about the buck. You bend over for the label, and you will get bucked. Like how you run up in a skirt, and then you're through record label do the same thing to you 90% business 10% show ain't no love in this game cause it's all about the dough aardig van ze, ze gaat gewoon de boel in de fik steken. Nou, dat is niet echt de bedoeling. Echt. De, de single van Pink en de Van House. En Pink heeft inmiddels alweer een nieuwe single uit, maar deze video is zo leuk dat we nog een keer voor je draaien op de zaterdagmiddag bij CFM. De begroting. Hij is uh, ditmaal unaniem aangenomen, Albert-Jan. Ja, nee. Een unicum in uh, dit dorp. Uh, de Door uh, het college aan de raad voorgelegde begroting voor 2010 is unaniem. Ja, met de nadruk op unaniem. Door de raad vastgesteld. Daar waren natuurlijk wel acht amendementen en drie moties voor nodig. Maar daarna was iedereen het over de aangepaste begroting eens. Voor 2010 zijn de personeelsbezuinigingen, dat vind ik knap, van tafel. Want overal oh. wordt be bezuinigd op personeel. Maar die zijn van tafel. Maar de opdracht aan het college is om in 2010 in het licht van de bezuinigingen... ...bezuinigingen voorstellen te doen voor de noodzakelijke en of wenselijke aanpassingen van de organisatie. Dus uh, het is nog niet helemaal uh, van de baan. Uh, de parkeertarieven waren een belangrijk punt bij de bespreking van het uh, programma uh, toerisme en economie. Tijdens de tweede avond van de behandeling. Het CDA diende een amendement in waarin ze verzocht de parkeertarieven te bevriezen op 1,80 euro... Totdat het nieuwe parkeerplan is vastgesteld. De PvdA vond de verhoging wel noodzakelijk omdat het probleem nu getackeld moet worden en niet vooruitgeschoven moet worden. Uiteindelijk haalde het voorstel van het CDA het en werd afgesproken het parkeerplan plan zo snel mogelijk in te voeren. Op voorstel van de VVD is de huurverhoging van de strandhuisjes aan het Noordstrand... voor de jaren 2011 en later bevroren tot nader overleg met de verenigingen. De VVD stelde dat er 10% op het personeelsbudget zou moeten worden bezuinigd. Het CDA wilde daarop eveneens bezuinigen... maar wilde langzaam opbouwen tot 5% van het budget. Oudere partij Zandvoort wilde een plan van aanpak en drong aan op haast. Bij de noodzakelijke bezuinigingen moet de hele organisatie worden betrokken... ...vond OPZ en P van de A sloot zich daarbij aan. Voorgesteld werd om de Raad direct bij de bezuinigingsoperatie te betrekken. Wethouder Gert Tonen was blij met deze suggestie... ...en kijkt uit naar het overleg dat in januari zal worden gehouden. Na een schorsing was de Raad tot de conclusie gekomen... ...dat het verstandigst is om in 2010 nog niet allerlei bezuinigingen door te voeren... ...omdat de effecten ervan nog niet in kaart kunnen worden gebracht... Ook het Zandvoortsmuseum maakte de tongen weer los. Karl Simons van de Oudere Partij had een aantal andere meningen... van Zandvoortse belangenorganisaties opgetekend dan Tonen de eerste avond had geuit... Toen hij hem daarmee confronteerde was dat voor Tonen die bijkans rood van woede was en nauwelijks door de voorzitter tot de orde geroepen kon worden aanleiding aan de raad de vertrouwensvraag voor te leggen. De raad sprak het vertrouwen in hem uit en Simons bood hierna zijn excuses aan die ruiterlijk werden aanvaard. Nadat de voorzitter alle ingebrachte amendementen en moties in stemming had gebracht, en dat, wa dat waren er dus nogal wat die, die tweede avond, uh, stemde de raad unaniem in met de begroting van 2010. Met dank aan het college en hun ambtenaren voor het vele geleverde werk. Nou is het zo Albert-Jan. Er moet dus bezuinigd worden. Ja. Maar moeten wij als inwoners, krijgen we daar ook last van? De lastenverzwaring voor de inwoners? Ja, nou, uh... Het staat er niet in, hè? Het nee, maar... lijkt net alsof wij helemaal niks... Uh... Nee, klopt. Niks meer gaan betalen. Nou, nee. Daar houden we van. Daar houden we van. En uh, wellicht hadden we dat iets, uh, de kleine lettertjes over het hoofd hebben gezien. Tot maar waarschijnlijk. maar uh, in ieder geval, we kunnen er in 2010 weer tegenaan. Oké, okay. en Nick en Simon gaan er ook tegenaan met deze single: Pak maar Mijn Hand!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 dat is weer mooi. Hè? De aanstekers gaan weer omhoog hè, hier in de studio. Dat is ook de bedoeling van deze plaat. Nick en Simon live in Ahoy, hoor. pak maar mijn hand. Grijp hem vast. Wat een razie die jongens, Ja, Ja, is geweldig, jongens. Je hoort, ze, je hoort ze overal op de radio. Je wordt er helemaal mee doodgegooid om het zo maar te zeggen. Hé, hey, waar je niet uh, mee doodgegooid wordt vandaag, is uh, Joveness. Nee, klopt. Nee, waar is Joop? Waar is Joop? Goeie vraag. Jij ja, in, in alle commotie van Sinterklaas zijn ze uh, vergeten te melden. Maar er uh, wordt vandaag niet gevoetbal door de uh, SP's antwoord. het 1 heeft uh, vandaag vrij. Wordt wel een oefenwedstrijd gespeeld om 4 uh, uur. Ja, klopt. Om vier uur. Misschien een... dat we daar Oefen, nog kortje. wat meer informatie over krijgen. Maar... Maar uh, goed, we kunnen het allicht proberen. Maar ik heb hem al proberen te bellen, maar hij neemt niet op. Want hij denkt ook van, nou, er wordt niet gevoetbald. Ik Gewoon vrij. vrij. Ja. Nou, het is hem ook van harte gegund. Dus vandaag geen voetbal, maar genoeg ander nieuws natuurlijk. Waaronder? En dat is hartstikke positief nieuws. Afgelopen donderdag kreeg Circus Zandvoort de prijs uitgereikt... voor de beste bioscoopteam van 2009. Uit alle inzendingen is... <coughs> neemt u mij niet kwalijk... Sidema Circus Zandvoort gekozen tot winnaar van The Game 2009... Een geweldige prestatie voor de kleinste bioscoop van Nederland. Nou, daar wil ik het nog wel een keer over hebben. Volgens mij zijn er nog kleinere bioscopen. Zandvoort deed mee met de actie rond de film Oorlogswinter. Er werden tal van activiteiten georganiseerd. Een bunkerwandeling in de Amsterdamse waterleidingduinen met snert toe... Een fietstocht langs de Zandvoortse oorlogsmonumenten. Een speciale avond van de babbelwagen. Een rondrit met de auto's van Keep Them Rolling langs de oorlogsmonumenten. Een expositie in het Zandvoortmuseum. Eén ding was duidelijk. Zandvoort was in de ban van oorlogswinter. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. The Game is een spel bedoeld om bioscoopmedewerkers in beweging te krijgen... om promotieactiviteiten te organiseren... en daarmee kans te maken op de titel Beste Bioscoopteam van 2009... De jaarlijkse verkiezing wordt georganiseerd door Holland Film Nieuws. Dat een uitgave is van de stichting Holland Filmland. <coughs> Jongens van de bioscoop, ook namens... Van harte gefeliciteerd. CFM van harte gefeliciteerd. Een geweldige prijs en uh, geheel terecht uh, verdiend. Gaat het wel goed met je? Nee, ik had even een, uh, oh, oh, een ja, oliebolletje in mijn kijk. <laughs> dat kan gebeuren. Wij gaan uh, de volgende plaat voor je draaien. Hier is Supertramp en Breakfast in America. Een Beetje om lachen, de plaats Breakfast in America hoorde je. Nou, het is een beetje lunchen in Sanford's. in de studio en dan merk je meteen dat de er feestdagen eraan komen. Oliebollen tezamen met pepernoten. Nou, wij komen onze tijd wel door, Robert-Jan. Ja, nee, dat is grandioos. En over, over tijd gesproken, we gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. Dus zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang met dit programma. de Radio of CFM. En Sheila B. Devotion en Spacer is de laatste die nu gaan draaien voor drie uur.